Dilke Teertstra met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de Syrische oppositie in Geneve zijn door het regime van president Assad op een terreurlijst gezet. Hun bezittingen zijn in beslag genomen, ook zijn hun banktegoeden bevroren. Volgens de Syrische regering is het besluit twee maanden voor de conferentie in Geneve genomen en heeft het dus niks te maken met de vredesonderhandelingen. In Italië is Matteo Renzi door zijn partij voorgedragen als nieuwe premier. Waarschijnlijk neemt president Napolitano morgen of maandag een besluit over wie een nieuwe regering moet gaan vormen. Premier Letta diende vrijdag zijn ontslag in, nadat zijn partij het vertrouwen in hem had opgezegd. De 39-jarige Renzi kan de jongste premier uit de geschiedenis van Italië worden. Voetbaltrainer Bert van Marwijk is ontslagen als trainer van Hamburger SV, heeft de club bekendgemaakt. Van Marwijk verloor vandaag voor de achtste keer op rij met zijn club, nu tegen de nummer laatst in de competitie. Oudbondscoach Van Marwijk is nog geen vijf maanden in dienst geweest van de club uit Hamburg. In de Eredivisie heeft FC Twente de topper tegen Vitesse met 2-0 gewonnen. Door de overwinning komt de ploeg uit Enschede op één punt van koploper Ajax, die morgen in actie komt. De twee hekkensluiters in de Eredivisie wonnen allebei. NEC versloeg RKC met 3-1. En Adel Den Haag won met 1-0 van Rode JC, dat nu laatste staat. De vierde Eredivisiewedstrijd van de avond, AZ tegen FC Utrecht, werd 1-1. En op het ABN Amro-tennis-toernooi in Rotterdam is Igor Sijslinger niet in geslaagde finale te bereiken. De Amsterdammer ging in de halve finale in drie sets onderuit tegen de Kroaat Silic. De andere finalist is Thomas Berdig. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of vier. De wind neemt in kracht af. Morgen wisselend bewolkt, een kans op een bui, temperatuur rond 8 graden. Dit was het NOS.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 DJ. Dog,